Het zou een slecht signaal zijn op dit ogenblik om te zeggen dat het over drie maanden over is. Het is over wanneer het over is. Roosentaal neemt daarmee afstand van de regeringspartij CDA. Die vindt dat dit, termijn, dat dit de laatste termijn moet zijn. Peter van Uem wordt volgend jaar als commandant der strijdkrachten opgevolgd door generaal-major Tom Middendorp. Van Uem zwaait volgend jaar juni af. Hij is dan ruim vier jaar de hoogste militair geweest. De 51-jarige Middendorp is nu directeur operaties van de Defensiestaf. Hij is onder meer betrokken geweest bij de missies in Bosnië, Afghanistan, Irak en Macedonië. In 2009 was hij commandant van de taskforce Uroscan. Behalve Middendorp heeft minister Hille nog een andere benoeming bekendgemaakt. De commandant landstrijdkrachten Bertolé wordt opgevolgd door generaal-major de Kruif.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 Drie kwart van de mensen die als kind kanker hebben gehad... krijgt later last van andere, vaak levensbedreigende ziekten. De onderzoekers willen weten hoe dat voorkomen kan worden. Enerzijds is het uh, voor de mensen die al genezen zijn... dus die nu uh, tiener zijn of volwassen... te proberen om op te sporen welke zorg ze moeten aanbieden... om te voorkomen dat ze meer problemen krijgen daardoor...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 ANUB-verkeersinformatie. De avondspits is begonnen met een flink aantal ongelukken. Vooral bij Amsterdam. Het leidt tot extra vertraging daar. Op de A10 west richting Den Haag. Tussen het afrit Muiden en Sloten. 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Een stukje verderop op de A10 zuid richting Amersfoort. Is nog een ongeluk gebeurd. Tussen Oud-Zuid en knoopend Amstel staat 4 kilometer. En daar is de rechte rijstrook afgesloten. Bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Zijn bij Rotterdam Centrum twee rijstroken dicht. Meteen 4 kilometer file daarachter. A28 van Utrecht naar Amersfoort voor de afrit Den Dolder 4. En daar is na een ongeluk de linkerrijstrook dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem. Voor knooppunt Ewijk e 5 kilometer. Er staat daar een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Bent u een ervaren manager? En met uw ervaring op zoek naar verdieping van uw bedrijfskundig inzicht? Ibo Business School biedt managementopleidingen en MBA's. Ook voor aankomende managers. Ibo Business School.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 Hoe versla je een vijand die te klein is om waar te nemen? Vanavond in Labyrinth het gevecht tegen de griep. 5 voor 9 Nederland 2. Wilt u uw geld niet voor drie jaar vastzetten, maar korter? Open dan nu een 1jaarsdeposito en profiteer tijdelijk ook van 3,75% rente. Ga naar liesplanbank.nl.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf zijn wij nog bij u met ons buitenlandpanel. Voor het nieuws heeft u hen alle drie al kunnen horen. Bertus Hendricks, Midden-Oosten specialist... verbonden aan instituut Klingendaal, net terug uit Egypte. Hadden we het net over, gaan we nog even over door. Chris Keijnen, collega van VPRO Televisie Tegenlicht. Wereldkenner. Hadden wij maar besloten. Maar dat geldt ook voor Jan van der Putten. Zonder enige twijfel. Schrijf onder andere voor trouw. Hè? En heeft de hele zomer in Israël gezeten. Ja. Dat zal u dan ook niet verbazen dat we uitgebreid op het Midden-Oosten doorgaan. Te beginnen bij Egypte waar we het over hadden. Uh, uh, Bert als jij bent daar geweest. De verkiezingen komen eraan. En... Uh, zowel Chris als jij benadrukt eigenlijk het belang van de middenklasse daar in, in, in Egypte. Zoals altijd in democratische zo, processen. Ja, in. ja, een enorme rol spelen. Dat de militairen dat ook verdomd goed in de gaten hebben. De militaire raad die er nu zit... En, ook economisch natuurlijk een factor van belang. En dat is ook voor die militairen weer van belang. Waarbij Bertus tot slot net opmerkte. En, en natuurlijk terecht dat ook die middenklasse niet een, uh, een progressieve monolith is of zo. Want dat ook de moslimbroeders ja. een, een middenklassebeweging zijn. En die hebben ze bedoel, hun maatschappelijke macht is ontstaan de afgelopen decennia... doordat ze in organisaties van artsen en advocaten uh, de boventoon uh, zijn gaan voeren. En dat uh, diezelfde <laughs> Tarek Osman die ik sprak, die, die, die weet dat natuurlijk ook. En die zei, dat, dat is ook meteen het, het gevaar. En nou ja, dan komen we misschien ja. meteen ook op ja. Israël. Hij zei, wat, er, wat, er, wat, wat ik het grootste gevaar vind, is wanneer Egypte zijn zijn uh, uh, plek in de Arabische regio weer gaat opeisen... die ze mm. vroeger natuurlijk heel erg hebben gehad onder Nasser bij uitstek... en die de laatste uh, decennia, omdat ze te veel gezien werden... als volgzame hond van Amerika, natuurlijk uh, niet meer zo prominent geweest. Wanneer ze die weer gaan opeisen en wanneer die confronterend zal zijn... ofwel ten opzichte van Israël ofwel ten opzichte van Iran dan zal dat intern uh, niet de gematigde krachten... ook de gematigde krachten binnen de moslimbroederschap... want die zijn er natuurlijk ook in, in grote mate... nou Bertens weet er veel meer van... dan zal dat niet de gematigde krachten uh, ten goede komen. Maar dan loop je het risico dat, dat ook een groot deel van die middenklasse uh, Binnenslands ja? een agressievere keus gaat maken, en uh, dus, dus voor agressievere stromingen binnen Egypte gaat kiezen. Dat is heel nadelig voor Israël. En wat dat betreft, zou wat dat betreft is, is de polarisatie die je op dit moment weer ziet ten opzichte van Israël, is natuurlijk heel gevaarlijk, denk ja. ik. Maar misschien wel handig ja, om even op iets te wijzen, en dat is een, een idee dat in het Westen ontzettend op geld doet. Dat is namelijk dat als een middenklasse zich eenmaal ontwikkeld heeft... een zeker inkomen heeft, een zekere welstand... dat er dan automatisch democratie in zo'n land moet komen. En dan democratie naar westers model. Nou, dat denken wij dat, dat dat zo is... omdat dat in een aantal gevallen inderdaad zo geweest is. Maar misschien hoeft dat in Egypte helemaal niet het geval te zijn. In China bijvoorbeeld is een middenklasse opgekomen uit het niks in mm -hmm. 30 jaar. Hoeveel mensen? Misschien wel 300 miljoen. Helemaal geen democratie. En dat ziet er ook helemaal niet naar uit dat dat binnen op korte termijn zal gebeuren. Dus dit eventjes terzijde. Mm -hmm. Bertus, ja, wat, nou, wat, uh, wat Chris ook zei over het feit dat dan juist die gematigde uh, krachten... niet zozeer de kop op zullen steken, maar de, de wat minder gematigde krachten... Ja, en dat dat voor de, hele, voor de hele regio natuurlijk gevolgen heeft. Ja, maar ik, ik denk toch dat op dit moment men zo gefocust is op de interne hmm. problemen... dat, uh, kijk, uh, die, die bestorming van de Israëlische ambassade... Ja. Hè, dat, dat zet natuurlijk alle media er weer bovenop. Dat is maar, op zich toch ook niet zo vreemd? Nee, dat is niet zo dat is vreemd. Totaal en, nee, Maar we moeten verhalen. het wel. In het, mm -hmm. uh, ja, en, en een heleboel Egyptenaren zijn ook een beetje uh, kritisch eruit. Wie heeft dat georganiseerd? Wie heeft dat laten gebeuren? Er mm -hmm. uh, gaan allerlei theorieën, nou is men erg geneigd naar nou, complottheorieën. Maar hier, uh, enige geloofwaardigheid heeft het wel. Dat uh, mm -hmm. helemaal te kijken naar de, de, de militairen. Die hadden dat kunnen voorkomen mm -hmm. als ze dat echt gewild hadden. Mm -hmm. Dus dat, uh, dat ziet we ook een beetje als gemanoeuvreer... Uh, van, van, laten we zeggen, de oude Mubarak-krachten. Maar uh, mij valt op dat uh, bijvoorbeeld bij de moslim... Broeders, uh, Dat is ook een interessante ontwikkeling. Uh, ook dat is geen monolithisch blok. Die hebben allerlei problemen. Hmm. Uh, want de re revolutie, zoals ik al zei, in radio, televisie, scholen... Ja, ja. die gaan ook binnen politieke partijen. Hmm. En uh, de, de Moslimbroederschap heeft grote problemen met zijn jeugd. Hmm. Ze hebben, een deel heeft zichzelf afge afgescheiden. Maar welke kant dan op? Nou, die, die willen meer democratie. Die vinden, ja. er, is, er is bijvoorbeeld een, een Facebook uh, pagina. Die gaan niet juist de heel radicale kant op. Uh, nee, uh, en die hebben dus uh, een, een Facebookpagina... die heet Let Tagado, Let Tadakis. Uh, niet argumenteren, niet discussiëren. Dat is de Facebookpagina. Dat is een ironische titel die aangeeft dat deze jonge moslimbroeders die willen ook dat die oude ballen, dat die dus gewoon een keer naar luisteren. En dat er dus meer openstaan voor andere dingen. Dat dat monolithische blok dat dat gewoon openstaat voor veranderingen. Want die jeugd is natuurlijk ook aangeraakt. Ook al ben je moslimbroeder. En uh, dus dat vind ik interessant. Dat uh, binnen dat uh, wat je altijd dacht van nou dat einde zijn de best georganiseerde, Dat zijn ze ook. Mm -hmm. En dat, dat zal heel interessant zijn om te kijken hoe dat bij de verkiezingen uitwerkt. Maar ook zij hebben last hmm. van heel die golf eh, van eh, alles ter discussie stellen. En eh, dat vind ik een van de interessantste ontwikkelingen. Jan, Jan van der Putten, die ja. interne ontwikkelingen in Egypte... worden die heel goed gevolgd in Israël? Israël kijkt natuurlijk in eerste instantie... mag ik aannemen alleen naar dat vredesverdrag, Wat een ja, heilig was? was. Blijft dat stand houden? Of raken wij echt totaal nou, geïsoleerd? Zo uh, zojuist heeft uh, de Egyptische minister van, uh, van Binnenlandse Zaken... Gezegd nee, van buitenlandse zaken dat Egypte dat, dat vredesverdrag uit mm -hmm. uh, 1979, toch een van de pijlers, laten we maar zeggen, van min of meer stabiliteit van uh, Israël in het Midden-Oosten uh, zal, zal blijven respecteren. Mm -hmm. Dus dan vra vraag ik me af: als nou de militairen die uh, aanval uh, van het volk op de ambassade van Israël. Uh, eigenlijk hebben gesteund, of in ieder geval niet hadden willen voorkomen... wat hadden ze er dan mee voor? Kennelijk toch niet het e einde van dit vredesverdrag. Want dat nee, is nee, de doos dat, van Pandora ja, open. Nee, nee, wat wat, wat wil dus, ze dan eigenlijk? Ik denk meer dat het, als het Net waar als. is... Hè, dat moeten we dus er wel bijzetten. Bij, bij zetten. als het al waar zijn, die geruchten... dan is dat denk ik meer om even de aandacht af te leiden... van de interne problemen. Oh, want, ja. want er zijn hmm. uh, ook ontzettend veel uh, andere sociale problemen. Want de euforie is nu voorbij... De, de contra-revolutie, ja. zoals de... De nou, revolutie gewoon Die is heel actief. Eigenlijk. Maar wat er, dus, wat er dan gebeurt, het gaat een beetje van het Tagreerplein... naar de fabrieken uh, en uh, de, de scholen. zijn en De ene staking naar de andere, het ja. openbaar vervoer, terwijl ik er was. De, de, de microbusjes in Cairo, die, die, die waren in staking. Dus de, het regime, uh, de militairen, zitten met heel veel problemen... en weten ook niet uh, goed. Dus die willen dat, dat men uh, dat ja, de snel Ja, Dan was terug... dit gewoon misschien als een soort afleidingsmanoeuvre... Ik wilde even terug naar Israël. Ja. Jan, je ja. hebt daar de hele zomer gezeten. Over een isolement gesproken. Uh, Zolang ze ge uh, als ze al vrienden hadden, uh, ze hebben ze die in elk van niet meer Israël? Turkije, daar hebben ze een behoorlijke mot mee. Egypte is een, nou, hebben we net gehoord, dat, dat, je weet ook maar niet zeker... Problemen met Jordanië. Hè, problemen dus met Jordanië, maar zo langzamerhand ook steeds meer problemen... om hun politiek nog te verkopen in het buitenland. Nu weer ontzettend gekrakeel, want ze willen hoeveel huizen ineens bouwen... in Oost-Jeruzalem? Ja, 1100 ja, bij. Ja. er waren al een paar nou, duizend Zelfs Amerika en harder en zo. dan ooit ja. daarop gereageerd. Ja, het is een klap in het gezicht van, van iedereen, mm. Even in de Palestijnen in de eerste plaats... maar ook maar een, waar een klap zijn ze in het best? gezicht van Obama. Waar ik, zijn ze mee bezig? Want ik... Ik... ook in, ook in, ook in land komt er steeds ja. meer gemoord. Dat is dan wel meer op sociaal-economisch gebied, maar dat is natuurlijk toch niet ja, los te zien. Nee, dat moet je niet, uh, niet onderschatten. En dat heeft waarschijnlijk ook wel verband hogerop... Mm -hmm. met de hele veiligheidssituatie, denk ik. Ja, uh, ik denk dat uh, de verklaring is, deze regering... En het, uh, Israël mm. heeft nog nooit zo'n rechtsregering gehad sinds het begin... Mm -hmm. En uh, deze regering wordt in het zadel gehouden door een zekere heer Lieberman... minister van Buitenlandse Zaken, voormalig terrorist. Maar met een, uh, met een, met een tunnelvisie die bereid is de hele wereld tegen zich in het Haarnas te jagen. Dat lukt hem aardig. Dat, Dat lukt hem zichtbaar. aardig, maar de, als hij het kabinet niet steunt... dan valt het kabinet niet aan jou. En je ziet het bijvoorbeeld in de problemen met, uh, met Turkije. Ja. Turkije eiste... Um, excuses. Excuses hè, voor die aanval met negen doden als gevolg op die Turkse boot. De Gaza he, ja, voor de steun de, de, voor de Palestijnen. Ja, ja. De Gazaflot, Flottilie. Uh, Netanjahu, minister van uh, de, uh, Defensie, Barak, waren bereid om die excuses te geven. En dan. Op een, in een wat diplomatieke taal en zo... dat het uh, operatief mis was gelopen die, en zo. Ja. En daar had, zat de Verenigde Staten achter, want die wilde wel... het laatste ruzie tussen zijn bondgenoot Turkije... en zijn bondgenoot Israël. Ja, alleen, mm -hmm. alleen maar Rotse zou dat geven. jou was het er uh, over eens dat hij die excuses moest aanbieden... en Lieberman zei, nee, die excuses komen er niet... En uiteindelijk heeft Lieberman aan het laatste langste eind getrokken. Gevolg, breuk met Turkije en rien ne va plus tussen is, Turkije is het, en Israël. Is, is het inderdaad, is, is, is uh, Netanjahu min of meer gegijzeld door Lieberman... Ja, en gaat er me. daarom zo ontzettend de verkeerde kant op? Dat lijkt me volstrekt duidelijk, ja. En, en... Het is een binnenlands probleem. Mm -hmm. ja? ja, nee, dat denk ik ook. En, en uh, daarom denk ik ook dat uh, er alleen een binnenlandse oplossing voor is. In, ja. die, zin, in die zin dat het aan de Israëli's zelf, aan, aan uh, de bevolking, het mm -hmm. electoraat in Israël... Zal zijn om, om een doorbraak uh, te forceren. En Zie je dat er van komen? Nou, wat ik, wat ik interessant vond, uh, uh, Thomas Friedman, die, die natuurlijk ja. zo zijn eigen kijk heeft op het Midden-Oosten, maar die uh, toch af en toe ook wel verstandige dingen zegt, die bracht mij in ieder geval aan denken vanochtend, in zijn column in de New York Times, hij zei: ja, het is het is. Uh, uh, op dit moment niet zo verstandig wat Abbas heeft gedaan... door, door nu om die onafhankelijke staat Bij de Verenigde uh, te, te vragen... Zonder, zonder nu echt heel erg duidelijk te maken... dat dat dan ook een onafhankelijke staat naast Israël is. En uh, door maar te blijven hameren op het recht op terugkeer van vluchtelingen. Want het belangrijkste wat hij nu zou kunnen doen is inspelen op het veiligheidsgevoel van de Israëlische bevolking. Als hij de Israëlische bevolking mee kan krijgen in het idee dat een pal Palestijnse staat geen bedreiging voor Israël is, dan maakt hij een veel betere kans op een doorbraak binnen Israël dan wanneer Netanyahu en Lieberman 60%, 60 van de, van de Israëlische bevolking ja. wil inderdaad ja. zo'n twee-staten oplossing. Ja. Niet ja. omdat ze zulke grote vrienden van de Palestijnen zijn, mm. maar omdat ieder, alternat ieder alternatief is slechter voor Israël. Stel je voor een één staat alleen maar met Palestijnen erin, die gouden meerderheid vormen, wat moet Israël daarmee doen? Of de Joden van de Joodse me meerderheid nu van Israël, die worden snel een minderheid. Hertes? Nou en ja, ik, dat, ik, ik verwacht dat niet dat het ervan zal komen zonder externe druk. Want kijk, weliswaar zegt elke 60% van de Israëli's bij elke bij opinion poll van, dat, dat vinden we eigenlijk wel het beste, maar. Men is eigenlijk niet bereid om de politieke prijs daarvoor te betalen. Dat betekent dat men dus gewoon uh, de, een, uh, de, zich moet terugtrekken... uit, uit de bezette gebied. gebieden. Ja. Al dan niet met een, een, een landswap uh, waar, waarbij gelijke hoeveelheden grond worden, worden uitgewisseld. En, en, en we weten allemaal wat die oplossing is. Uh, ik vind ook dat... Uh, uh, wat, wat, wat Fritman zegt, daar ben ik ook niet zo mee eens... want dat idee van veiligheid is altijd gebruikt. En... Hmm. Uh, Israël is, heeft allerlei aanbiedingen gehad. Bijvoorbeeld de hele Arabische Liga hè, heeft dus eh, gezegd eh, met en en eh, Abbas ondersteund. Als Israël zich terugtrekt uit de bezette gebieden... en een vrede sluit op basis van de grenzen van 1967... en een voor alle partijen op, uh, aanvaardbare oplossing van het vluchtelingenprobleem... want dat staat in het Arabische vredesplan. Een mm. mutually agreed solution. Nee, hè. Ja, een wederzijds goedgekeurde oplossing van het vluchtelingenprobleem. Dan kan Israël door iedereen erkend worden. Maar dat hebben de over eenvolgende regeringen niet gewild. En men heeft, men heeft er ook niet uh, de, de druk van gevoeld... Want men kan heel goed leven met de huidige situatie. En Israëliër hoeft tegenwoordig geen dat Palestijn is toch de tegen vraag. te komen. Ja. is dat nou zo? Ja, Kunnen ze daar zo goed maar mee leven? Ik denk ja, dat men, dat, dat doet, de, doet men het. Want ja, maar op mm. de lange ja, duur ja, is we het toch niet, niet meer mogelijk. En Rabin zag dat al in en is toen begonnen. En daarom is hij ook vermoord. Niet door een Palestijn, of je zegt, nee, door... Nee, dat is waar, dat is Stattler, waar. Maar Jan, wat, is jou, wat is jouw Chris. indruk nu, nu net terug uit Israël? Wat, nou, is, wat is jouw indruk van? Heeft, heeft uh, ik bedoel, die, die protesten die waren inderdaad ja. vooral uh, op sociaal-economisch terrein. Maar heeft de gemiddelde Israëli een besef van het isolement en, en de crisis waarin Israël op dit moment verkeert? Ja, ik geloof het onder, onderhand wel. Hè? Uh, het was een buitengewoon interessante zomer. Hmm. Ik heb me over twee dingen ongelooflijk verbaasd. Het eerste is dat Israël... Helemaal niet heeft ingespeeld op die gigantische veranderingen in de Arabische wereld. Die er overal onder ja, aan, aan de gang zijn. Maar ze hadden op de een of andere manier, laten we maar zeggen, de mogelijkheden tot democratie hadden ze kunnen stim stimuleren. Ze hadden een ander taalgebruik kunnen hanteren. Ze hadden bijvoorbeeld om te beginnen die chalit die, die kwestie, die soldaat die ja. vijf jaar geleden ja, is gevoerd. Ja, ja. ja, daar hadden ze, daar hadden ze een, een, een genereus voorstel voor kunnen doen. Om die man vrij te laten. Weet ik wel, er zijn. Maar er waren allerlei mogelijkheden die niet zijn aangegrepen. Dat is één. Ja, dus het, het, het, en twee. De afwezigheid van iets. En ten, en ten, ten tweede... wat me ontzettend heeft, uh, heeft uh, getroffen... uiteraard, maar dan moest je wel blind zijn... om niet getroffen te worden... dat was die... Enorme sociale mobilisatie. Er zijn mm -hmm. mensen op een gegeven moment bij de laatste demonstratie. Hè, je mm -hmm. zou kunnen zeggen, van de ontevreden middenklasse. Nou, dan maar, heb hoeveel je mensen, weer. Ja, maar hoeveel ja. mensen kwamen er op de been? 450.000, Nou, dat zouden er hier. Naar Nederlandse verhoudingen 1,2 miljoen zijn geweest of iets mm. dergelijks. Ja. En daar, volgens mij, is daar ook hoop uit te putten. Maar, daar, maar is dat daar in die demonstraties? enig element wat gaat over nee, waar wij het nu over ze hebben, hebben. Ze hebben er uitdrukkelijk hebben ze eruit uitgehouden de Palestijnse kwestie, omdat dat verdelend zou werken. Maar nu. Ja, maar nu, wat is er, zou het er, uit kunnen groeien? Zou er ja. wel een soort politieke maar, beweging we, uit kunnen groeien? Hè, die ah, de, de, de, op het moment dat, dat men zich realiseert dat onderdeel van de sociale kwestie is... dat gigantisch veel geld naar investeringen gaat voor die nederzetting... die worden ontzettend mm -hmm. zwaar gesubsidieerd. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk uh, uh, verlichte Israëlische commentatoren die daar regelmatig op wijzen. Tuurlijk. Maar op de een of andere manier heeft het zich nog niet vertaald... Uh, in uh, het besef bij de grote massa van demonstranten. Petters, er de is een doorbraak. Want gisteren is Jan. het rapport gepubliceerd van de speciale commissie die door de regering zelf was benoemd. Ja, om die onlusten op, te ja, onderzoeken. Er, ja. En om een antwoord te bieden, hè, een voorstellen te doen, of ze mm -hmm. worden uitgevoerd is een tweede. Wat zijn de voorstellen? Meer belastingen voor de rijken, meer belastingen voor de grote ondernemingen van de rijken. Hè, dat moet zeggen, de tycoons zouden dan moeten worden aangepakt. Minder uitgaven voor het leger. 800 miljoen dollars, 5% van de hele leger uitgaan, minder. Nou, Dat idee alleen al, het is natuurlijk bij. Uh, maar het leger is ook anders dan. Als je nog even ja. teruggaat naar wat Chris zei. en wat, wat jij eigenlijk ook beaamde, waar Berthers een beetje uh, sceptisch over was. Die, dat het van binnenuit moet komen. Is dan nu die sociale weliswaar ondus, maar die, dat, de, die, die groepering die er nu is. Die, die zijn ontevredenheid heeft getoond. kan daar iets uit voortkomen wat de druk ook die kant op, die politieke ja, ik geloof, druk vergroot? Ik, ik geloof het wel, want wat de. de de Israëli's willen en dat wil iedereen, is een beetje behoorlijk leven. Nou, het, het levensniveau gaat ontzettend achteruit. 25 procent van de bevolking zit beneden mm -hmm. de armoedegrens, niet meer. Nou, langzamerhand begint, nog lang niet de meerderheid, maar langzamerhand begint het idee door te breken. Dat die enorme uitgaven wel iets te maken hebben met de enorme kosten voor die bezetting, hè, enorme kosten voor de defensie en enorme kosten voor de orthodoxe Joden, de ultra-orthodoxe die niet hoeven te werken, maar de hele dag de Torah zitten te bestuderen. Dus dat zijn dus mensen die niet uh, uh, productief zijn. Maar dan nog eventjes, dus, de, Chris. Um... Zou Israël nu dan ook wel iets voelen van de toch veranderde houding, ook binnen de Verenigde Naties? En nu toch uh, de enorme teleurgesteldheid, zoals dat dan heet? Ik ben diep verdrietig van Amerika. Gaat het ja. een keer werken? Die externe druk, waar Bertha ze dan over heeft. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, die, die, die teleurstelling van vandaag van Amerika, die kan ik me voorstellen. Maar ik herinner me ook de toespraak van Obama vorige week bij de Verenigde Naties. En. Nou ja, ik, ik, ik ben het met Bertus eens uh, dat, uh, dat Thomas Friedman niet altijd gelijk heeft. Maar die, die zei vanochtend, ja, wat je daarvan kan zeggen is dat het een toespraak was voor het uh, Joodse electoraat in Florida. Ah, en dat is natuurlijk met de presidentsverkiezingen van volgend jaar een, een gigantisch probleem. Probleem, dat uh... Obama als gijzelaar van Netanyahu. Ja, ja. uh, als je nog de, denkt aan die, die, die toespraak van Netanyahu in het in Amerikaanse congres eerder dit jaar. Dat 38, was... 28 bestaande uh, er, ja, ja. ja, Dat is toch te genant voor woorden. Dat, men, dat geldt ook voor al die senatoren. En alleen en, en, en van het Huis van Afgevaarden. Dat men zo echt electoraal bezig is. En niet de lange termijn mm -hmm. belang zien. Want de echte vrienden van Israël. Die roepen om een koor van. Israël moet gedwongen worden tegen zichzelf in bescherming, eh, om zich tegen zichzelf nou. in bescherming te worden genomen. Want als men eh, met deze eh, regering en deze koers doorgaat... om die bezetting die steeds verder gaat en die op een gegeven moment onomkeerbaar mm. wordt... dan is het hele idee van een, eh, een twee-staten-oplossing sowieso voor. En dan gaan we naar een klassieke apartheid-situatie ja. naar Zuid-Afrikaans model... Waar, waarvan ik denk dat dat steeds meer waarschijnlijk wordt. Want ik, ik zie de politieke wil ook niet in de Verenigde ja, Staten. Nee. En ook niet, in, ook niet in Europa. Om de, de drukmiddelen die men heeft ook echt een keer te gebruiken. Nee, het moet van binnenuit komen, maar de arbeiders zijn ja, die die niet zo helemaal dood. Want ja, ja, Het begint te reizen. Het moet alle twee. De mensen, als, de, als men in, in het binnenland ziet van. Nou, we staan nu zo geïsoleerd. Dat kunnen we ons niet permitteren voor de mm -hmm. lange termijn. Mm -hmm. Dan zal denk ik die wisselwerking tussen die externe en die interne druk iets kunnen veranderen. Ja, we gaan ja, het ongetwijfeld, Jan, gewoon. helaas. De volgende keer over door. En dan ook, ook absoluut over de rol van Turkije... hebben we eigenlijk nauwelijks iets over kunnen zeggen. En daar valt veel over te zeggen. Ja, Dat doen we ook in de volgende verband. keer. Oh, ja. zeker. Ja, nou, ja. Hou, het, hou het warm. Chris Keijnen, hartelijk bedankt. Jan van der Putten, bedankt. En Bertus Hendricks ook, hartelijk dank. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators. Maar is altijd op zoek naar een uitweg. De wereldburger. Met vandaag. De Indonesische activist Tama Satria. Een maand lang volgen we hem nu in zijn strijd tegen corruptie. En in deze laatste aflevering gaat correspondent Wilma van der Maten met hem mee naar een rechtszaak tegen een voormalig minister van Binnenlandse Zaken. Tipuka dan die natakan, untuk umum. De rechter die met zijn hamer op de tafel slaat. Dat betekent dat de rechtszitting is begonnen tegen de voormalige minister van Binnenlandse Zaken, Harry Sabarno. De namen van de getuigen worden opgenoemd. Maar de meesten zijn heel opvallend. Niet komen opdagen, zodat de nama lengkapnya Harry Sabarno, SIP, MBA, MM. Harry is gelukkig wel, een kleine man met een bril. Benar, ja, en hij is nogal nerveus als hij antwoord moet geven... ...op de vraag of hij inderdaad deze Harry Sabarno is. <tus> <tus> <tus> Tamar, heb jij vertrouwen in de rechtelijke macht... ...als het gaat om het aanpakken van corruptie? Maar ze hebben alleen maar een hokomen dat het is. Dat is de overheid. De overheid typische hokomen is nog steeds meer. De rechtbank waar we nu zijn is een speciaal hof... ...waar alleen Indonesiërs worden berecht die worden verdacht van corruptie. En volgens Tama blijken zowel de aanklagers als de rechters... ...tot nu toe niet echt omkoopbaar te zijn, dus dat is het goede nieuws. Even luisteren wat de aanklager te vertellen heeft. Deze Harry Sabarno, deze voormalige bewindsman... ...zou bij de aankoop van brandweerwagens maar liefst 10 miljoen euro in zijn zak hebben gestopt. En de aanklager zegt dat hij daarom 20 jaar eist. En nu is Harry Sabarno aan de beurt. Hij heeft de hele tijd druk in zijn aantekeningen blokjes te schrijven. Hij beweert dat hij nooit een memo heeft ondertekend waarin hij de aankoop van brandweerwagens goedkeurde. Dat hij onschuldig is, maar goed, dat zeggen ze allemaal. We gaan even naar buiten, want we maken hier te veel lawaai. Tama, je hebt de hele tijd euh, cynisch zitten lachen. Waarom eigenlijk? De rechter kan er wel zware straffen opleggen, maar in de praktijk zie je dat eenmaal in de gevangenis de verdachte volgens de Indonesische wet bij goed gedrag, bijvoorbeeld de viering van de republiek en andere nationale feestdagen, dat zijn er nogal wat... Strafvermindering krijgen? Ja, kan En eenmaal veroordeeld lijkt het wel alsof niemand de straf serieus neemt. Want in veel gevallen. Zo so, blijken ex-ministers of hoge ambtenaren gewoon s'nachts thuis te slapen. Of ze vieren feest door karaoke partijtjes in hun gevangenis te organiseren. En zelfs per mobiele telefoon, die officieel verboden is, nodigen ze de massage dames uit in hun cel. Kanal kasusnya gayus, gayus, Dia. Dengan... Die dood die rumah, die dalam die uh, penjara. Ja, penjara, penjara gitu ya. Dan kalau saya rasa itu soal. Ken je het geval van Kajus, vraagt hij. Dat is een belastinginspecteur die eveneens er met miljoenen vandoor ging. Zeven jaar zelfstraf kreeg. Maar hij maakte wel in die tussentijd zijn vrouw zwanger. Terwijl in Indonesische gevangenissen echtparen geen seksueel contact hebben. Dus raar, raar, hoe kan dat? En deze Kajus, deze belastinginspecteur, ging zelfs regelmatig. Terwijl hij in de gevangenis zat. Op reis naar Singapore. Word je nou niet moedeloos? Serasa, eh, uh, pakai survei... ...yang oleh teman-teman transparansi internasional misalnya... ...dia membuat IPK... ...ya ja, rasa Indonesia semakin bagus. Nee, dat vindt hij dus helemaal niet... ...want hij zegt als je kijkt op de wereldranglijst van de meest corrupte landen... ...is Indonesië alweer een paar plaatsen opgeschoven als minder corrupt land. Dus er is hoop... ...maar volgens Tama heeft het land nog een hele lange weg te gaan... voordat corruptie hier werkelijk is uitgebannen. Misschien duurt het nog wel generaties, maar er is tenminste iets van vooruitgang. Tama Satria zit inmiddels alweer in Papua, waar hij een nieuw corruptieschandaal bij de politie heeft ontdekt. Correspondent Wilma van der Maten blijft contact houden met Tama en houdt ons op de hoogte van die ontwikkelingen. En de verhalen van onze wereldburgers staan op de site villa Einde van de villa voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf half vier... op deze zender Radio 1, zometeen na het nieuws. Tim Overdiek met Radio 1 -journaal. En, uh, het Radio 1-journaal. En Tessel, op deze prachtige zomerse zo middag gaan we het toch weer hebben... over de donkere wolken die boven Griekenland blijven hangen. We gaan via Finland naar Brussel. We spreken onder meer met Guy Verhofstadt over de actieplannen van vandaag... vanuit Brussel met de centrale vraag, is het allemaal wel op tijd? Intrigerend verhaal, wat mij betreft, in onze uitzending is ook de grote beleggingsfraude. Vier Nederlanders gearresteerd. Honderden beleggers gedupeerd. Een totaalbedrag verdwenen van zo'n 150 miljoen euro. Gaan we helemaal uitzoeken naar de hoofdpunten van het nieuws met Trudy Vendrich. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De NAVO heeft extra troepen naar de grensstreek tussen Kosovo en Servië gestuurd. Gisteren raakten bij een grenspost verscheidene Serviërs en militairen van de KFOR vredesmissie gewond. Er ontstond een confrontatie toen NAVO-militairen begonnen met het weghalen van een blokkade die Serviërs hadden opgeworpen. De Serviërs willen meer invloed in het noordelijk deel van Kosovo.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 ANWB-verkeersinformatie. De, de avondspits is van start gegaan met een flink aantal ongelukken. Vooral bij Amsterdam en Rotterdam. Bij Amsterdam op de A10 West richting Den Haag... staat het vast tussen Oost-Anderwerf en Sloten. 7 kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Op de A10 Zuid, dus iets verderop, richting Amersfoort... staat tussen Oud-Zuid en het Amstel Business Park 5 kilometer. Ook daar gebeurde een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer van Zaanstad richting Utrecht of van Zaanstad richting Den Haag... kan het beste gebruik maken van de Zeeburger Tunnel. Op de a 12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Een kettingbotsing op de A20 bij Rotterdam richting Gouda... zorgt voor lange files daar tussen Schiedam-Noord en Rotterdam Centrum 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A13 vanuit Den Haag. Voorknopend Kleinpolderplein 12 kilometer. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voorknopend Waterberg 4 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 Als u een beleggingsfonds wilt stappen, kijkt u vanaf nu dus ook op alex.nl. Dus seminar 16 november denkproducties.nl slash hoe. Het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdik. Goedemiddag. De zwaarste uitdaging in de geschiedenis van de Europese Unie. Grote woorden van commissievoorzitter Barroso. Gelet op de financiële crisis, geen woord te veel. Maar het gaat natuurlijk om de daden van Brussel en van de lidstaten. We spreken met de Belgische Europarlementariër Guy Verhofstadt... over die Europese slagvaardigheid. Is die er wel? De noodklok bij de brandweer, want duikteams verdwijnen steeds vaker. Zo blijkt uit onderzoek van de NOS. Die duikers die horen bij de brandweer. Althans, zo was het... Wie komt u straks helpen als u onverhoopt met uw auto in het water terechtkomt? Een moordzaak in Groningen. 40 rechercheurs zitten op de zaak. Maar de politie vraagt u, de burger, om mee te helpen. Feiten van het misdrijf staan op een website. En u mag het bijbehorend moordscenario erbij bedenken. Je weet maar nooit, denkt de politie. Het Radio 1 Junaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Eerst de grootste beleggingsfraude tot nu toe, althans zo noemt justitie het. Vier Nederlanders zijn opgepakt omdat ze beleggers uit Nederland en België eh, misleid zouden hebben. En daarbij voor 150 miljoen euro in eigen zak zouden hebben gestoken. Over de hele wereld zijn dure spullen in beslag genomen. Peter van der Meerschaat van de economieredactie Peter. Over wat voor fraude hebben we het hier precies? En we hebben het hier, um, um, om even met een technische term te beginnen, om ponzi-fraude. Um, uitkering aan de eerste belegger, die dus allemaal minimaal 50.000 euro hebben ingelegd. Die uitkering die wordt dan weer betaald uit de inleg van de latere nieuwe beleggers. Eigenlijk een soort piramidespel. Het rondpompen van geld eigenlijk. Officier van Justitie Jan Hoekma. Er zijn wel investeringen gedaan, maar er zijn nooit uitkeringen uit die investeringen naar voren gekomen. Inderdaad, het geld werd rondgepompt. Je spreekt dan in feite van een kaartenhuis dat op een gegeven moment wel in moet storten. En daarom is er ook ingegrepen, juist ook om de belangen van de beleggers zoveel mogelijk zeker te stellen. We hebben het over honderden beleggers uit Nederland, uit België, die minimaal 50.000 euro moesten inleggen om hieraan ja. mee te mogen doen. Met de kennis van nu... Zou je dan mogen vragen, is dat stomheid van die beleggers... of was het misschien wel heel slim opgezet? Het, het zat heel erg slim in elkaar. Kijk, het verhaal van de beleggingen werd eigenlijk losgehaald... van al die uh, beursellende en ellende op de financiële markt. De beleggers zouden namelijk in levensverzekeringen... van oude Amerikanen gaan beleggen. Amerikanen die dus eigenlijk op het einde van hun leven zitten. <tus> gaan die dood. Dan keert de verzekering uit. Gaan ze niet dood. Dan is er wel weer een andere verzekering die dan hun inleg weer dekt. En Quality Investments die verkocht het product zodanig. Uh, laten we zeggen, langs alle rumoer van uh, de uh, financiële instellingen om en, en, en de beurzen heen. Dat deed er allemaal niet toe volgens hun. Ze hadden echt een wervende computeranimatie, we hebben hem gezien nog op de website van de oprichter van het uh, bedrijf van Quality Investments. Instortend, stofwolken alle kanten en dan in één keer een hele mooie uitzoom op die, uh, die donkere wolken boven bol Draait draai je de camera en dan krijg je zo in één keer de oprichter van Quality Investments in beeld. En die spreekt dan de belegger toe. In die crisis zagen de vermogensbeheerders de helft van hun kapitaal in rook opgaan. Investeerders zoeken dan ook een veilige manier om beleggingsrendement te behalen. Ik ben directeur en oprichter van Quality Investments. Quality Investments biedt stabiele, transparante producten, met een laag risico en een hoog rendement. Deze producten zijn ongevoelig voor beursschommelingen, rentepercentages en wereldeconomieën. Ongevoelig. Nou, justitie uh, dacht er wat anders over. En greep in arresteerde vier mensen onder wie deze man zien. De beleggers nog wat terug van hun inleg. Ja, ja um, justitie heeft uh, keihard samengewerkt met uh, collega's in uh, uh, Nederland, Spanje, Turkije, Dubai, Engeland, Zwitserland, Verenigde Staten. Op 27 uh, locaties hebben ze uh, uh, spullen in beslag genomen. En een flinke waarde ook nog. Jan Hoekman van het het ministerie van Justitie. Nou, dat gaat om miljoenen euro's in elk geval. En dat bestaat uit huizen, uit uh, hele dure auto's, uh, Bentleys, Ferraris moet u dan aan denken. En dat gaat ook uh, zelfs om een vliegtuig. Nee, maar de vraag trouwens of dat al dat geld... wat ze met die inbeslagnamers bij elkaar... dat zal natuurlijk nooit die 150 miljoen zijn. Maar dat is in ieder geval een begin. Dat is er dus. En nu worden dus de gedupeerde beleggers... al die vermogende particulieren... worden nu opgeroepen om zich te verzamelen... en om eigenlijk gezamenlijk een, een, een schadeclaim... voor te uh, gaan bereiden. Wanneer deze zaak nu gaat dienen, dat is nog even onduidelijk. Maar alles is nu in volle gang gezet. We gaan na vijf uur contact opnemen... met een advocaat van de gedupeerde... om te horen hoe daar nu de mensen ongetwijfeld... de haren uit hun hoofd te trekken. Peter van der Meerschout, Dank je wel. Steeds meer duikteams van de brandweer verdwijnen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De brandweerleiding wil gewone brandweerlieden vaker inzetten bij ongelukken in het water. De vakbond van brandweervrijwilligers en de duikers zelf waarschuwen voor de risico's. De kans om gered te worden uit een auto te water wordt steeds kleiner. Verslaggever Henrik Willem-Hofs, hoe groot is de afname? In juli vorig jaar waren er nog 95 duikteams in heel Nederland. En op dit moment zijn dat er nog 66. Vanochtend is bijvoorbeeld besloten om van de zeven duikteams in het waterrijke Friesland er vijf op te heffen. Er blijven nog twee over. Eentje in Sneek en eentje in Leeuwarden. Nu wil dus de brandweerleiding vaker gewone brandweermannen in gaan zetten. Welke gedachten zit daarachter? Nou, in de afgelopen jaren zijn er drie grote ongelukken gebeurd waarbij brandweerduikers om het leven kwamen. Dat heeft het denken over de duikteams bij de brandweerleiding ook veranderd. Aan de ene kant is er veel meer geoefend, is veel tijd gestoken in bijvoorbeeld professionalisering, certificering zoals het dan heet. En aan de andere kant is men ook gaan kijken of je wel altijd zo'n duikteam nodig hebt als er iemand te water raakt. Sluister dus luister naar Esther Liebe namens de brandweercommandanten. Kijk, een duikteam is in principe bedoeld om onder water te gaan. Dus al die mensen die gewoon aan de oppervlakte liggen of af en toe een kopje onder gaan, ja, die kun je er ook uithalen met gewoon waadpakken, duikteams, mensen op de hulp die, die hulp kunnen verlenen of op de kant die hulp kunnen verlenen, zwemmend redders en ga zo maar door. Daar heb je niet per se een duikteam voor nodig die geëquipeerd is om gewoon een paar meter onder de wateroppervlakte te gaan zoeken. Het is geen bezuinigingsmaatregel? Nou, ik sluit niet uit dat dat in sommige omgevingen mede oorzaak is geweest. Want het komt wel ter discussie te staan. Maar dat is niet uh, in eerste en aanlegde bedoeling geweest. Maar heeft het ook gevolgen dan voor de dekking? Want dan kun je ook nooit meer overal in binnen een kwartier ter plaatse zijn, toch? Nee, dat zou in sommige gevallen ook niet lukken. Dan zul je dus met een ja, lagere veiligheidsnorm te maken hebben. Nou, dat laatste, dat is nog maar de vraag, want als je je veiligheidsnorm gaat relateren aan hoeveel duikteams je hebt, dan denk ik dat we niet goed bezig zijn. Je hebt natuurlijk ook gewoon te maken met oppervlakte reddingen, met te redden, met kinderen die wel of niet hun diplomas hebben. Klinkt allemaal heel flauw, maar je moet je wel afvragen waar je nou al je centen en al je moeite in wil steken. En in sommige gebieden kun je dat beter op een hele andere manier aanpakken, de waterongevallenbeheersing. Esther lieve namens de brandweercommandanten. Maar Henrik Willem, stel dat ik met mijn auto in het water terechtkom. Dan moet er toch echt een duikteam aan te pas komen om mij eruit te halen? Ja, en dat is ook het grote pijnpunt. Want met minder duikteams duurt het dus veel langer voordat er een team is. En de kans dat je dat ongeluk in die auto dus overleeft, wordt met minder duikteams dus kleiner. En de duikers, maar ook de vakbond van brandweervrijwilligers, die maken zich daar grote zorgen om. Kees van Beek van de VBV. Dat betekent wel dat we nu met het opheffen van de duikdienst niet meer onder water redden. En dat deden we altijd wel. Dus het is wat ons betreft geen vooruitgang, maar een, een groot verlies van uh, een stuk veiligheid voor alle burgers. Ja, want wat betekent het voor die veiligheid voor de burgers? Ja, het klinkt uh, een beetje morbide en daar ben, ik, daar ben ik wat terughoudend in. Maar feitelijk komt erop neer dat als je onder water bent, als je kopje onder gegaan bent, dat je dan alleen maar uh, ja, kan verdrinken. Een somber beeld geschetst door Kees van Beek van de vereniging brandweervrijwilligers. Uiteindelijk is het uh, niet aan de commandanten van de brandweer, die hebben wel die visie op tafel gelegd, maar aan de burgemeesters die voorzitter zijn van de veiligheidsregio's. Nou, de vakbond, uh, de vereniging, wil nu dat de minister van Veiligheid gaat ingrijpen in dat proces, want de duikdaak van de brandweer die is twee jaar geleden uit de wet geschrapt en die moet er weer in komen en die moet er ook voor zorgen dat al die duikteams weer op volle sterkte hun werk kunnen gaan doen. Henrik willem En die ging vanmiddag ook op pad met een duikteam. En dat verslag horen we later deze uitzending. Maar José Manuel Barroso, bevlogen sprak hij vanmiddag het Europees Parlement toe. over natuurlijk de eurocrisis. Maar kwam de boodschap ook over? Dat zometeen. Wat is de boodschap van de Nederlandse Wegen? Wijnand Swaan we bij de ANWB. Het is nog niet zo heel positief, want de avondspits is begonnen met een flink aantal ongelukken bij Amsterdam en bij Rotterdam. Nou, bij Amsterdam zijn alle rijstroken weer vrij. De ongelukken gebeurden op de A10. De lossen langzaam op. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht is veel vertraging bij Reewijk. 10 kilometer file na een ongeluk. En bij Rotterdam A20 naar Gouda voor Rotterdam Centrum 7 kilometer. Kettingbotsing is de oorzaak. Twee rijstroken zijn dicht. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem, voorknopend Vatenberg staat 5 kilometer. is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Het Europees Parlement stemde vandaag in met strengere sancties voor landen die de begrotingsregels overtreden in de toekomst. Vandaag ook hield commissievoorzitter José Manuel Barroso zijn State of the Union. En die ging natuurlijk ook vooral over de eurocrisis. Kortom een volle agenda over de euro vandaag in het Europees Parlement. En wie ook sprak was Guy Verhofstadt, leider van de liberalen in het parlement. En zoals we weten een erkend voorvechter van een verenigd Europa. Member States are reluctant to transfer new sovereignty and powers to the European Union. And we all know that the only way out of this crisis is a new transfer of powers to the European Union and to the European institutions. That is at stake. Nu vanuit Straatsburg, meneer Van Hofstad, goedemiddag. Goedemiddag. U bent weer even tot rust gekomen. Ja, dat, dat gebeurt wel in het, het vuur van de strijd, zal ik maar zeggen. Ja, in dat vuur hebben we het over de onwil van de lidstaten om hun eigen soevereiniteit op te geven voor een sterke Europa. Dat was nodig vanmiddag. Nou, Ik denk dat het, uh, dat het wezen is van de eurocrisis die we nu meemaken. Dat is namelijk dat je een monetaire unie hebt, een, één gemaakt, uh, uh, ja, een, een munt, één munt, maar dat daar tegenover 17 regeringen staan, 17 verschillende economische beleidsstrategieën en 17 obligatiemarkten. En het, het wordt stilaan duidelijk, hè, als je ziet naar nou, de reacties van de financiële markten, de reacties ook van de Amerikanen, van de Chinezen, van de energie, die allemaal zenuwachtig worden rond die problemen rond de euro, dat we nu die stap moeten zetten naar één economische en, uh, en fiscale. Ja, dan, slaat u, dan slaat u met de vuist op tafel om die 17 lidstaten ertoe te bewegen... gezamenlijk iets te ondernemen. Um, uh, luisteren ze wel... Nou, het is in eerste instantie aan de Europese Commissie. Eh, waarom? Omdat die het initiatiefrecht heeft. We hebben een bijzondere situatie in Europa. Nog het Europees Parlement, nog de lidstaten kunnen initiatieven nemen. Dat moet de Europese Commissie doen. En het was heel belangrijk om uh, de voorbije dagen, onder meer door een open brief aan uh, Barroso, Barroso ertoe aan te zetten van u eindelijk met een globale aanpak voor die eurocrisis naar voren te komen. Want de voorbije 18 maanden, ondanks de vele uh, miljarden die er zijn ingestoken, hebben wij die eurocrisis niet kunnen bezweren die niet kunnen bezweren, omdat het allemaal halfslachtige maatregelen zijn... en omdat de enige maatregel die kan helpen... de opbouw is, zoals ik zei, van een economische en fiscale unie... van één obligatiemarkt, die de markten gaat duidelijk maken... dat het ons menens is met die munt, met die euro. Als het eh, ook duidelijk is dat het menens is voor Europa... om iets te doen aan de crisis... is het vaak zo dat er een, een leider wordt gezocht met charisma... die niet alleen dat charisma heeft, maar ook die concrete plannen. Vanmiddag was het de taak aan Barroso om te laten horen wat hij eraan wil doen. gaat het over de zwaarste uitdaging in de geschiedenis van de Europese Unie. Is hij dan de man die ook met de plannen komt... op basis waarvan de lidstaten gaan zeggen... inderdaad, het is nodig. Ja, dus uh, wat ik hoop, uh, de volgende top zoals u weet is op uh, maandag 17 en dinsdag 18 oktober aanstaande. En ik denk dat het een vrij cruciale top uh, wordt. En waar het nu om gaat is dat Barroso de daad bij het woord voegt. Dus niet alleen uh, uh, dit hier uh, zegt in het parlement, maar nu ook op de tafel van uh, de lidstaat, dus van de Europese Raad, een volledig plan neerlegt uh, met die uh, verschillende punten, die, uh, die verschillende initiatieven uh, die vandaag zijn uh, uh, aangekondigd. En als dat gebeurt en je, je koppelt dat ook aan wat ik zou noemen een roadmap, dus een, een tijdschema voor de invoering eh, van eh, die economische unie die fiscale unie, die ene minister van Financiën voor de eurozone eh, dat is wat we nodig hebben, eh, dan denk ik dat we die eurocrisis vrij snel onder controle kunnen hebben, hè, want de, de eurocrisis is toch eh, voornamelijk het wantrouwen eh, dat eh, de financiële markten hebben in de capaciteit van de Europese leiders om zo een echte eh, economische en fiscale unie tot stand te brengen. Is dat wantrouwen terecht van de Marktaar wel, ja, tot hiertoe kan je ze niet ongelijk geven natuurlijk. Eh, als je ziet eh, wat we de voorbije 18 maanden hebben eh, meegemaakt. Eh, het komt er nu op aan eh, van eh, niet te azen, van die euro niet eh, te laten kapot gaan. Want die euro is een fantastisch eh, middel. Het is het middel ook voor eh, zoveel bedrijven om, om bijkomen in de economische activiteiten te ontwikkelen in, in Europa. zeker voor Nederland, alle logistieke bedrijven in Nederland er zijn er heel veel. hebben een enorm voordeel eh, bij de euro. Dat mag niet kapot gaan, vandaar dus die, dat pleidooi van mij. Nogal bevlogen, geef ik toe. Uh, om, om, om bijkomende bevoegdheden effectief over te hevelen. Ja, en hoe wat we, ik, hoe effectief ik... is dat dan, dan, dan nodig? Wat, er, moet er, wat moet er volgens u echt gebeuren nou, in dat tijdschema om de crisis ook op korte termijn te kunnen oplossen? Want daar gaat het volgens mij op dit, op dit moment om. Ik denk dat het voornamelijk eerst en vooral nodig is om, om, om duidelijk te maken dat er, dat er inleiding is in de eurozone. Uh, ook Mark Rutte, de, de Nederlandse minister-president, heeft daarvoor gepleit dat er een commissaris zou aangeduid worden die alle bevoegdheden krijgt om het stabiliteitspakket te laten naleven. Ze doen dat dat niet meer afhankelijk is van de goodwill van de lidstaten. Want nou, dit staat, dat is toch niet voor de korte termijn? Toch wel, dat is iets wat nu in de komende weken uh, al uh, kan gebeuren. Er uh, is geen enkel bezwaar in de verdragen om dat nu te doen. Ze Zodoende dat uh, die, uh, die commissaris uh, en, uh, daadwerkelijk ook uh, de eurozone kan voorzitten. En de tweede, denk ik, dat heeft ook de commissie aangekondigd, moeten we snel werk maken van die ene euro-obligatiemarkt. Uh, en Warros heeft vandaag aangekondigd dat in de komende weken de commissie uh, naar voren komt met een voorstel uh, voor het... Uh, het, het, het invoeren van euro-obligaties. We zien het wantrouwen van de markten, maar hebt u er vertrouwen in dat het op tijd komt en effectief genoeg is om Griekenland van een faillissement te behoeden? Ja, het zou een, een drama zijn: het faillissement van Griekenland. Ook een, een, een, het feit dat we Griekenland uit de eurozone zouden duwen, zou een zeer uh, slechte zaak zijn. Waarom? Omdat als je dat doet met één land, automatisch natuurlijk daarna de spanningen overgaan op een ander land. Maar de mijn de vraag te gaan was, dan... is daar nog tijd voor op korte termijn? Ik denk dat er tijd is om, om, om de euro effectief uh, uh, recht te houden. Maar er is niet veel tijd meer. Vandaar ook uh, wat ik uh, tijdens het debat heb gezegd. Ja, Het is nu uh, in feite aan uh, de heer Barroso om uh, op de 17 e en 18 e oktober... Uh, niet alleen uh, met woorden, maar ook met daden, met de daadwerkelijke voorstellen te komen... en die neer te leggen uh, op uh, de tafel van de Europese Raad, op de tafel van de lidstaten. De klok tikt, ook voor ons programma. We zijn er onze tijd heen. Guy Verhofstadt vanuit Hartelijk dank. Waar gedaan. Gerrit Hiemstra, 9 voor 5. Wat mij betreft ga je een nieuwe ijstijd aankondigen. Want na dit prachtige weer van vanochtend... een heerlijke wandeling in het park... mijn vroege lunch op het balkon... kan mijn humeur niet meer stuk. Dat geldt voor heel veel mensen. <laughs> Ik merk dat veel mensen hier... een goed humeur van krijgen van dit weer. En dat is natuurlijk ook logisch. Was het echt zo in het hele land? Uh, ja, eigenlijk wel. En... Um... Uh, sterker nog, het is uh, eigenlijk in heel Europa zo. En dat is toch wel uh, opmerkelijk. Want bijna altijd is er wel ergens een plek te vinden... waar het uh, dan wisselvallig is of koud of regenachtig. De enige gebieden waar het nu een beetje wisselvallig is... dat is uh, Ierland en Schotland. En ook een beetje in het noorden van Scandinavië. Maar verder is het echt overal in Europa prachtig weer. Toch een beetje goed nieuws voor Europa na al die uh, grote ja. crisisverhalen. Nog drie dagen deze maand en dan is september voorbij... Met dit weer, is er een record mogelijk deze maand? Nou, in ieder geval niet op maandniveau op temperatuurgebied. Want uh, daarvoor was de start niet warm genoeg. Um, ik heb een beetje zitten rekenen. En we komen uit op ongeveer 15,5 graad, nog iets meer. Um, en daarmee komen we misschien net in de top 10. Maar daarmee is het ook gezegd. Blijf lekker deze week, dat weet ik wel. Dankjewel Gerrit. Delles Blauw, Deltawerken, Doorzonwoning, Dropduinen... het zijn allemaal oer-Hollandse begrippen, in dit geval met de letter D. Ze maken deel uit van de Nederlandse identiteit. Prinses Maxima heeft daar legendarische woorden over gesproken. Journalisten Bert Wagendorp en Wilma de Rek... werden erdoor geprikkeld om er een encyclopedie... ter Nederlanden over te schrijven. Onze identiteit van A tot Z. Jeroen Wielaert nam met de schrijvers de oude veerpont bij Beuzegem. Maar de Nederlandse identiteit, nee, die heb ik niet gevonden. Wij zijn hier aan de over van een machtige rivier. De andere oh. over is daar kind en deze hier is hier. De Lemma, waar Pontje. Wij de Waarom Pontje, werd door? Het pontje heeft uh, Nederland uh, eigenlijk al sinds de Romeinse tijd uh, verbonden en tot een soort uh, eenheid gemaakt. En we zitten hier op de lek, dit dus is uh, de uitloper van de Rijn. En uh, hier vlakbij ligt in wijk met Duurzee, het oudste pontje, het oudste gedocumenteerde pontje van Nederland, 1295. Maar je mag aannemen dat hier de, de Bataven, de Romeinen, ze zijn allemaal hier uh, het water overgestoken. Dus het is, een, uh, het is een prachtige plek waar die rivier langzaam naar de zee toe glijdt. En een, een, een oer-Hollands landschap met populieren, met links de Betuwe. He, toch ook het, het hartland van Nederland. Het zijn allemaal lemma's in ons boek en het, uh, ja, dat komt hier toch samen. Onderdeel van de Nederlandse identiteit. Want daar ging het om, Wilma de Rek. Om dat nou eens even haarfijn uit te zoeken en zin en onzin door te prikken. Hebben wij allemaal gedaan. Alleen de Nederlandse identiteit blijkt toch ook bij ons niet echt heel erg te bestaan. Die zit in allerlei uh, details en in allerlei leuke kleine dingen. En die zit heel erg in eten en drinken. Dus wij zijn tot 166 lemma's gekomen. en We hadden tot uh, 366 denk ik door kunnen gaan. Dat is geen enkel probleem. Twee journalisten van de Volkskrant. Het is geen linksboek hè? Het is absoluut geen linksboek. Het is ook geen rechtsboek. Het is ook niet, het is ook niet eens recht door zee. Het is gewoon een boek over een land. Een zoektocht naar een land. Een zoektocht naar de bewoners van een land. En het, het dilemma's zijn eigenlijk de zinnen, de woorden waarmee wij Nederlanders ons verhaal vertellen. boek van liefde, Wilma de Rek. Encyclopedie, Damoer hebben wij hem genoemd. Ja. We hebben de dingen gekozen die wij mooi vinden en waar wij van houden. En uh, We hebben ook in het voorwoord gezegd, uh, die, wij houden ook wel van Nederland zoals we het nu beschrijven. Dat is de, we geven een mooi beeld van het land, ja. denken we. Ja. ...zoals jullie zijn ook met de nodige knipogen geschreven... ...maar toch, denk ik, euh, niet onzinnig voor de discussie over de Nederlandse identiteit. Uh, nou ja, dat is op zich wel interessant... ...want uh, het is natuurlijk begonnen met een uitspraak van, van Maxima over uh, de Nederlander bestaat niet. Er wordt nu volop over gediscussieerd waar wij staan in Europa... ...wat wij zijn, wat onze identiteit is. Iedereen moet vooral lekker zelf uitmaken wat de identiteit van de Nederlander is. Dat is al heel erg Nederlands, dat we dat heel graag zelf uitmaken... Ja. Inderdaad denk ik zelf dat de Nederlander niet bestaat, maar uh, de Nederlander bestaat wel. En daar weer een heen en weer discussie over. We zijn aan de overkant en we gaan weer naar de andere kant. En aan weerszijde in dat prachtige Hollandse landschap. Lemma Maaiveld, Wagendorp. Ja, Maaiveld, nou, jij ziet het hier al om je heen. Kijk, als je daar kijkt, zo richting uh, Culemborg. Uh, als daar iemand op die dijk staat, dan valt hij enorm op. En dat is een beetje het symbool. Van, het, van de egalitaire burgerlijke samenleving... die toch ook wel kenmerkend is voor Nederland. Een land waar, waar we geen hoge adel hebben. De adel in Nederland is misschien nog wel egalitairder dan, dan, de, dan de burger zelf. Die is daar wars van. Het is een land waar je vooral normaal moet doen. En dat is misschien ook wel een beetje de saaie kant van Nederland. Doe normaal. Doe eens normaal. Nou ja, we zagen daar weer een schitterend voorbeeld van kort geleden. Maar dat was een, eigenlijk een enorme Hollandse opmerking... Daar zie je toch Nederland in een, in een notendop. Lemma aardappel. Eh, ook bekend van het patatje. Lemma verkleinwoordjes. Ja, en het patatje met ook hoor. We hebben het patatje met ook opgenomen. Want er is uh, behalve uh, Nederland nog maar één ander land waar ze dat doen. En dat is België. Dus het patatje met mayonaise, dat vind je in de lage landen. Optie... Het koekje van Maxima. Het, het koekje, het collegaatje, het jurkje, uh, het wijntje, een hotelletje, een weekendje weg. Wij zijn er uh, enorm dol op. Optie... Wij maken onszelf graag klein. Nou ja, het, er, zit, er zit wel iets denigrerends in de manier waarop in Nederland het verkleinwoord uh, wordt gebruikt. Het is niet alleen letterlijk iets kleiner maken, maar het is ook eufemistisch. Het is, het is minder, het is, nou ja, het is een beetje denigrerend eh, toch wel, al hebben mensen dat vaak niet in de gaten. Uh, dat heeft een bepaalde ondertoon en uh, het is iets wat we wel veel doen in Nederland. Vanavond BNN Today. Ik hoorde dat u als u een concert geeft, Jonne Alone... dat u het soms wel drie keer zingt. Drie keer is overdreven, maar het is wel gebeurd, wat ik nog twee keer deed. Vanavond om half negen op Radio 1. Je moet wel goede bankspieren hebben hiervoor. Ja, absoluut. met ja. die <laughs> ja. Luister en kijk mee op Radio1.nl. Urban ja. Rules Radio 1. Het nieuws van alle kanten.